8 uur, Joris Stubenitsky met het NOS-journaal. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken... vreest dat de situatie in Egypte uit de hand loopt. Hij is in Cairo en sprak daar met leden van de regering... en van de moslimbroederschap. Vandaag heeft de interimregering gezegd... dat de internationale diplomatieke bemiddelingspoging is mislukt. Ook begint het geduld van de regering... met de sit-ins van de moslimbroederschap op te raken. Minister Timmermans is bang dat het leger... deze sit-ins met geweld beëindigt... Rusland is teleurgesteld dat de Amerikaanse president Obama... een ontmoeting met president Poetin heeft afgezegd. Het gesprek stond gepland voor volgende maand in Moskou. Obama is verontwaardigd over het besluit van Rusland... om tijdelijk asiel te verlenen aan klokkenluider Edward Snowden. Die bracht informatie naar buiten over afluisterpraktijken... van de Amerikaanse inlichtingendienst NSE. Twee vrouwen die op Schiphol 300.000 euro in hun ondergoed hadden... zijn aangehouden op verdenking van witwassen... Ze waren op weg naar Brazilië. Reizigers die meer dan 10.000 euro willen meenemen... naar een land buiten de Europese Unie... moeten aangifte doen bij de douane. Het schip waarop de legendarische tv-show The Love Boat is opgenomen... heeft zijn laatste reis gemaakt naar een sloopplaats in Turkije. Het was te duur om het schip te renoveren. Het 171 meter lange schip was in de jaren 70 het toneel van de Amerikaanse serie... die door miljoenen mensen werd bekeken en cruisevakanties enorm populair maakte. Ranomi Kromawijoyo heeft op de wereldbekerstrijd in Eindhoven... een wereldrecord gezwommen op de 50 meter vrije slag. Ze verbeterde het record van Marleen Veldhuis uit 2008... met een honderdste van een seconde. Kromawijoyo deed 23 seconden en 24 honderdste over de 50 meter.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 Meer info op tv 5 E-matching online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan?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 Goedenavond, Doreen Bonenkamp. Goedenavond. U lag er nog wel bij? Uh... Ja hoor. Ja, Directeur van het Filmfonds. En welkom ook aan uh, Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum Twente. Goedenavond. Fijn dat, uh, fijn dat u er beide bent. Uh, mevrouw Bonenkamp, als u de premier hoort zeggen... we gaan voor een sterk nieuw Nederland... en u weet 25% minder voor het Filmfonds, wat denkt u dan? Dan ga je vooral zoeken aan hoe je de beste condities kunt scheppen... om dat waar wij dan voor staan... vooral de filmproductie in Nederland stimuleren... en zorgen dat er een brede variëteit aan filmproducties gemaakt kunnen worden... hoe je dat zo goed mogelijk kunt regelen. Ja. En meneer Olding, denkt u niet die premier die zegt maar wat? Nou, nee hoor, zeker niet. Uh, ik heb gemerkt dat wij uh, vorig jaar, of uh, uh, dit jaar eigenlijk, een, veel minder geld uh, krijgen. Maar we zijn uh, heel creatief uh, zijn we geworden. En we zijn heel erg bezig om te ja. kijken hoe we naar een uh, nieuwe toekomst kunnen gaan. Ik hoor bijna dat u de fase al uh, voorbij bent uh, uh, van uh, tegen de grond liggen en tientallen uitgeteld zijn, mevrouw Bonenkamp. Nou, dat is überhaupt of... nooit het geval geweest. Je, je, je gaat gewoon kijken op welke manier je naar een goede oplossingen kunt zoeken. En uh, aan de ene kant. Ja, dan moet je gewoon goed naar kijken uh, waar het bij film om gaat. is dus dat je te maken hebt met een heel kapitaalintensief product. Het is gewoon duur om films te maken. Dus er is veel geld voor nodig. Als je naar Nederlands film kijkt, gaat het dan ook nog eens erom... dat de afzetmarkt klein is door het taalgebied. Dat is ja. natuurlijk begrensd door de Nederlandse taal. En uh, daarvoor heb je een bepaalde, uh, bepaald bedrag en subsidie nodig... om die films van de grond te krijgen. Maar daarnaast uh, zijn wij nog vooral aan het zoeken... naar naar nieuwe mogelijkheden, hoe kun je dan nou van het cultuurbeleid verbreden... naar ja. financieel en economisch beleid en meer het ondernemerschap stimuleren? Ja. Ik wil daar straks graag met u beiden uitgebreid over praten... hoe je die toekomst tegemoet treedt. Maar laten we toch nog even bij de kop houden het moment van de mededeling. Meneer Olding, want u kwam in dienst en dat kunnen we even laten horen... Nou, zo ongeveer op het moment dat u ook de bezuinigingsbeil zag vallen. Arnold Odding komt op het moment dat het Rijksmuseum getroffen wordt... door zware bezuinigingen en als gevolg hiervan... haar museumfunctie dreigt kwijt te raken. Dat houdt in dat wij vanaf 1 januari 2013 geen geld meer zouden krijgen om eh, hier hele mooie tentoonstellingen te maken. En dat houdt in dus dat het museum voor het publiek gesloten zou moeten gaan worden. Wat natuurlijk vreselijk is. Het filmfonds dat grofweg een derde van het geld bijlegt... voor de financiering van een film... wordt in 2013 met 9 miljoen euro gekort. Dan neemt eh, het aantal films wat er in Nederland gemaakt kan worden af. Dan ook, eh, zullen ook de budgetten dalen. En je hebt gewoon een substantieel aantal films nodig... om dat publiek te bereiken in Nederland. En ook om internationaal succes te kunnen. Kunnen boeken. Dat is wat u beiden zei toen het, uh, het, het klonk uit Den Haag, die uh, bezuiniging. Maar dacht u niet, uh, meneer Odding? Ik ik heb wel getekend voor dit museum en ik kom hier wel in dienst. Was dat er geen ontbindende voorwaarden bij? Nou, ik, ik had op dat moment nog niet getekend. Zelfs nog niet? Ik uh, ben um, in diezelfde periode dat duidelijk werd... Uh, dat de Raad voor Cultuur zei van ja, je moet minder geld uh, gaan krijgen... of eigenlijk uh, geen geld meer, je mag gaan sluiten. Uh, toen uh, kwam de vraag van ja, wil je het nog wel? En toen ja. heb ik gezegd, ja, juist nu. Want uh, de redenering die de Raad voor Cultuur hier had opgesteld... daar klopte van geen hout. Nee. En uh, daar hebben we een half jaar uh, voor uh, gevocht... om duidelijk te maken dat de werkelijkheid toch heel anders was. Wat voor u dreigde zelfs 50% korting. Ja, uh, 50% korting. Uh, en in feite zouden we alleen nog maar geld krijgen om de collectie te beheren. Um, en het zou ja, een soort van huis van Doornroosje, paleis van Doornroosje, gaan worden gesloten. Ja. 25% is de uitkomst nu? Uiteindelijk uh, heeft uh, de minister in uh, december, een half jaar dus na die uh, aanzegging, uh, gezegd van uh, wij gaan het met de helft uh, terugdraaien. Mits ook de provincie en de gemeente een kleine bijdrage ja. gaan doen. En die hebben dat ook gezegd en daarom kunnen we door. Ja, mist u niet uh, mevrouw Wonenkamp een visie bij de politiek? Want er komt wel een bezuinigingsbedrag, maar je zou ook graag wat sturing erbij hebben inhoudelijk. Meestal worden de bezuinigingsargumenten achteraf op een bezuiniging geplakt. Ja, de bezuinigingen zoals in ieder geval bij de cultuursector zijn doorgevoerd. Ze zijn in een razend tempo gegaan. En dat vergt nou heel veel van de instellingen van iedereen ja. die er actief in is. Om te kijken uh, hoe je dat op zo goed mogelijke manier weer oplost. En hoe je zorgt dat, uh, dat je aan de ene kant nieuw talent een kans blijft geven. En aan de andere kant uh, gevestigde talenten door kunt laten werken. Um, dus het vergt heel veel van de sector ja. zelf om met ideeën te komen. Nou is dat ook natuurlijk bij uitstek wat de cultuursector, waar ze goed in zijn, creatief zijn en met oplossingen ja. komen. Maar dan concreet, hoeveel minder films kunt u subsidiëren? Als we naar de speelfilmsector uh, kijken, dan uh, konden wij tot nu toe 30 tot 32 speelfilms per jaar uh, op gang helpen. En dat valt nu terug naar 18 tot 20, ja. dus dat is wel substantieel minder. En behalve dat het minder films zijn, wat zijn de consequenties? dat nou, sowieso de variëteit in het aanbod... Uh, uh, ja, maar hadden. is dat erg? Dat is altijd erg, want juist als je kijkt wat de ontwikkeling in de filmsector de afgelopen jaren was, was dat het in enorm sterk gegroeid is. Mm. En Technisch en kwalitatief zeer sterk toegenomen. Dat kun je onder andere zien aan de toename van internationale filmprijzen. Maar vooral ja. ook aan de publieksontwikkeling in Nederland. Waar het marktaandeel of het aantal bezoekers was nog maar 0,8% in 1994 van iedereen die naar ja. de film ging. En dat is inmiddels gestegen naar boven de 16%. Procent. Dus er gaan steeds meer mensen naar Nederlands films toe. Er is een grote behoefte aan. En dan wil je daar dus ook een aanbod voor bieden. Ja, ja. en ook die toeleveringsbedrijven die hebben daar last van, natuurlijk Absoluut. als er minder films zijn. Hè? Er, er zit een hele grote industrie achter, ja. die hele postproductiesector... Uh, die leidt daar enorm onder. En dat is niet alleen slecht natuurlijk voor films die je wel maken, ja. maar dat zijn allemaal dezelfde bedrijven die ook weer werken voor de gamesector, voor televisie. Dus ja. die audiovisuele sector en al die bedrijven die er uh, actief in zijn, dat is één geheel. Aan de andere kant uh, kun je ook zeggen, u hebt minder geld... dus u kunt ook wat gemakkelijker nee zeggen tegen de aanvragers... Nou, Ook in de oude situatie met meer moest geld nee ja. moest er veel nee verkocht worden. En uh, nu is dat in sterkere mate. En juist omdat die bezuinigingen natuurlijk relatief snel zijn doorgevoerd. Ja. Filmproductie is een heel langdurig proces. En, uh, het duurt toch wel uh, drie tot vijf jaar voordat de film er is. En soms langer. En soms gaat het ook ja. wel sneller. Maar dat betekent vaak dat er al grote investeringen in projecten zijn gedaan en nu is er zoveel minder geld... dat je dus nu eigenlijk niet meer op gang kunt helpen met productiegeld. Dus er we nog weggegooid geld zijn ook? Ja, voor een dat deel is. wel. En uh, wat je nu ziet, wat de filmsector doet, en dat is heel goed... is uh, veel meer internationaal kijken... zoeken naar internationale partners... en op die manier zorgen dat, uh, dat er toch een gevarieerd ja. aanbod mogelijk blijft. Meneer Oldein van het Rijksmuseum Twente... u hebt toch getekend, ook toen die bezuiniging op uw bord kwam... wat waren bij u de consequenties? Nou, de consequenties uh, voor het museum waren, uh, waren heel ingrijpend. Um, We hebben uh, heel kort na die uh, aankondiging... Hebben we een reorganisatie moeten, uh, moeten doorvoeren. waarbij uiteindelijk zo'n 13 personen hun baan uh, ja. hebben verloren. En dat was ongeveer een, een derde van het totale aantal mensen. dat we op dat moment uh, in, uh, in dienst hadden. En uh, dat was ongelooflijk moeilijk, was dat nee. uit te leggen natuurlijk. Want die mensen die hadden gewoon hartstikke goed gewerkt. Uh, zij hadden er geen schuld aan. Uh, nee. en, en, en toch zaten we opeens in het hoekje waar de klappen. was. En, en u mag geen kunst verkopen? Hè? Uh, nee, nou ja, uh, het is kunst van het Rijk. Hè. De, alle uh, kunst die geschonken wordt aan Rijksmuseum Twent... is gelijk van het Rijk. Eh, wij mogen het beheren voor het Rijk. Ja, en hoe hebt u het opgevangen? Nou, voor een deel dus, wat ik zojuist zei, dat we een, een reorganisatie ja. hebben doorgevoerd. Um, maar we zijn op dit moment ook heel sterk aan het kijken naar allerlei andere vormen van, van financiering. Ja. Um, allerlei uh, verschillende, ja, crowdfunding-achtige nou, projecten ja. Ja. zijn we natuurlijk mee, uh, mee bezig. En um, ja, je, je, je, moet, je moet creatief zijn, ook uh, meer uit je winkel proberen te halen. Ja. Verschillende richtingen. Maar nog zaken. even stilstaand, uh, mevrouw Bonenkamp, bij, bij dat besluit en bij, bij die zware de mededeling die u een ontvangst moest nemen, is nou een vloek of een zegen als je dat zou moeten determineren? Nou, in die woordkeuze is, het, ja, is zeg maar in ieder geval het tempo zeker een vloek geweest. Um, uh, als je breed naar de cultuursector kijkt, uh, dan denk ik dat het op zich goed is dat je ook naar kijkt van hoe kun je nou die sector hervormen? Uh, om te kijken naar meer financieringsmogelijkheden... wat mijn ja. man ook zegt, dat is alleen maar goed... waardoor je minder afhankelijk wordt van één financier. Dat vind ik goed. Uh, ja. maar, zeg maar dat het gepaard is gegaan met zo'n enorme grote bezuiniging... Ja. die je gewoon onmogelijk op kunt vangen... Uh, in zo'n korte tijd... Uh, waarmee je dus ook echt dingen meteen helemaal hebt moeten afbouwen... dat is natuurlijk schadelijk voor een sector. Zeker. Aan de andere kant kun je zeggen, meneer Olding... zo'n zo wake-up call vanaf het uh, Binnenhof... Uh, biedt u ook wel weer een handvat als directeur... om tegen uw medewerkers te zeggen... Uh, we gaan het anders doen en wel zo. Hè? Ik bedoel, de tegenwind is al weg. Bij de personeelsleden. Ja, maar ik geloof niet dat er tegenwind was. Dat is ook zo'n zo, zo idee dat dat er zou zijn. Er was absoluut geen, geen tegenwind. Um, uh, toen ik kwam uh, bij Rijksmuseum Twente... Uh, toen was er ongelooflijk veel uh, behoefte aan... juist toch ook wel uh, verandering, uh, vernieuwing... Um, uh, interessantere programmering ook uh, te gaan maken. Dus uh, ik geloof dat iedereen daar ongelooflijk uh, ook wel op zat te wachten. En daar uh, zijn we volop mee uh, aan de gang gegaan. Ja, mevrouw Bonenkamp, ik ga aan. Voornaam... Minder films kunnen worden gemaakt, want, uh, want minder geld. Hoe ziet u de toekomst nu? Nou, waar we uh, naar aan het kijken zijn... Ook waar in de sector vooral aan wordt gewerkt... is verbreden van de financieringsmogelijkheden. Ja. Ook kijken hoe je de... Exploitatie gewoon kunt maximaliseren. Dus zoveel mogelijk inkomsten uit het exploiteren van films. Dan geven ze voorbeeld wat doe je dan? Nou, uh, via de bioscopen zorgen dat daar meer bezoekers oh ja. naartoe gaan. Nou, dat zit ook in de, in, in de lift. Aan de andere kant zie je in de retailmarkt: dat gaat over de verkoop van, van uh, dvd's en oh ja. van blu-rays, die daalt heel sterk. Mm. Maar. Uh, zeg maar online, dat neemt weer enorm ja. toe. Ja. En, en uh, uh, daar zit met name de groeimogelijkheid... als je naar, naar de exportatie kijkt... het digitaal via internet ja. exporteren van films. Maar kunt u ook nog wat bij de politiek bereiken, denkt u? Of, of hebt ja. u daar nog ijzers in het vuur? Uh, absoluut. Er is vlak voor de zomervakantie een, uh, een motie aangenomen... Uh, waarbij een interdepartementale werkgroep van het ministerie van Financiën, EZ en OCMW... Uh, samen moet gaan kijken hoe ze het productieklimaat in Nederland moeten, of kunnen verbeteren. En daarbij ook de voorbeelden van beleid in het buitenland betrekken. En dan gaat het er eigenlijk met name om hoe je via economische instrumenten... Dus Onder, ja, om, om ondernemerschap te stimuleren, kunt zorgen dat er veel meer ja. uh, bestedingen voor films in Nederland plaatsvinden. En het gaat erom uh, dat je gaat kijken, van hoe kun je nou van die groeiende markt, want die filmmarkt die groeit wereldwijd enorm. Uh, hoe kunnen we nou zorgen dat er veel meer ook internationale producties voor een deel in oh, ieder geval geloof. in Nederland worden opgenomen of afgewerkt, waardoor, ah, ja. daar, uh, waardoor, waardoor dat weer levert tot werkgelegenheid en bedrijvigheid. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Het Govert van Bruyckl. Deze week zoekt Max naar ideeën voor een nieuw Nederland. En er liggen er al een paar uh, op tafel. Twee mensen uit de wereld van de cultuur. Doreen Bonenkamp, directeur van het Nederlands Filmfonds. Arnoud Odding, directeur Rijksmuseum Twente in Enschede. En zij moeten zich zien te redden, maar zien te redden... met een uh, kwart minder inkomen. Ja, dat, uh, dat zijn harde klappen. Maar uh, ze worden dus blijkbaar, hoorden we net, uh, opgevangen. Meneer Odding... Hoe bent u ooit in die museumwereld terechtgekomen? Te is dat uh, een jongensdroom? Is dat een passie van huis uit? Ja, eigenlijk wel. Ik, ik kwam, ooit kwam ik uh, een opleiding tegen toen ik naar een nieuwe opleiding uh, zocht. En dat was de Rijnwaard Academie Museumkunde, Museologie. Ah. En ik had eigenlijk geen idee wat het was, maar het intrigeerde me vanaf het begin. Ik weet nog dat ik daar naartoe ging. Ik zat toen nog in Leiden. En ik kwam naar die school binnen. Ik dacht, ja, dit is het. En uh, sindsdien heb ik altijd... Uh, in, in musea en voor musea ja, ja. werkt. Zeg en dan word je directeur Rijksmuseum Twente. Wat is dat voor een museum? Het is een, uh, een museum dat een uh, 80, 90 jaar geleden is uh, opgericht vanuit textielfabrikanten. Een uh, museum met een hele mooie collectie. Een van de mooiste collecties naar mijn mening wat is in he, Nederland. Wat, wat moet ik vooral zien? Um, het is een collectie van de late middeleeuwen tot en met de 21ste eeuw. Het is echt een van de weinig musea in Nederland... die die hele kunstgeschiedenis van de afgelopen 600 jaar kan laten zien. Eigenlijk is het, uh, ja, het is wat kleiner, maar verder alleen vergelijkbaar... met het Museum Boijmans van Beuning in Rotterdam. Ja, dan wil ik ook even van u horen, mevrouw Bonenkamp... hoe u in die filmwereld bent gerold. Waar ligt de passie? Nou, ik ging vroeger met mijn vader en, uh, en met vrienden uh, al heel veel na de film. Da dat heb ik echt van huis uit ingegooid. Weet u nog de eerste kregen. film die u gezien hebt? De het tweede mag ook, maar... Uh, het was een Disneyfilm, Bambi oh. of Snee, weet je. Ah. Een van de twee. Dick Trom zat ook erg vroeg er al in. Uh, maar ben dus echt van jongs af aan veel naar de film gegaan... en veel met cultuur in aanraking gekomen. En toen ik ging studeren ben ik vrijwilliger geworden... bij het Nederlands Filmfestival en vervolgens nooit meer weggegaan. Je ben, bent alleen maar doorgegroeid. Ja. Tot, want u wordt wel de machtigste vrouw in de filmwereld in Nederland uh, genoemd. Hè? Dat ben je snel als je directeur van het filmfonds ja, bent. Ja, is dat zo? Dus relativeert u het nu? Of zegt ik u, ja, dat word je dus, uh, dat, dat etiket krijg je? Ik, uh, ik relativeer het ja. zeker aan de functie. Want zeg maar, het filmfonds is uh, het enige fonds... wat actief is ja. in, uh, uh, in de financiering van filmproductie. Er was nog een ander fonds. Een uh, lokaal fonds kende Nederland nog. Dat was het Rotterdam Media Fonds. Oh, ja. Maar dat is inmiddels opgeheven. Uh, dus ja, dat, dat die kwalificatie komt, ja, komt daarmee. Ja. So, meneer Otting, uh, u hebt al even aangegeven wat er te zien valt... in het Rijksmuseum in Twente, maar wat doet u extra... nu de, de tijden financieel zo zuur zijn dat u zegt... ja, maar we moeten mensen trekken... want het museum is er niet om kunstschatten te verwerven... maar om mensen binnen te halen. Ja, dat, dat gaat heel veel kanten gaat dat op. Ik moet zeggen dat ik het eerste half jaar dat ik hier werkte bij het museum, alleen maar bezig ben geweest bijna met, met de politieke overtuigen. Dat hier een hele grote fout werd begaan. We zijn nu een, een maand of acht bezig met de programmering. En um, ik ben vooral heel veel samenwerkingsprojecten aan het opzetten. Met wie? Een belangrijk samenwerkingsproject is in 2015 met uh, Museum de Fundatie. Dat is een grote overzichtstentoonstelling van uh, Turner. Dat is het Museum in Zwolle? Het Museum in Zwolle, ja. En uh, dat doen we samen met uh, de Tate Britain in uh, Londen. Gaan we een prachtige uh, dubbeltentoonstelling maken in 2015. Maar ik ga ook drie hele mooie tentoonstellingen ja. maken... samen met het Koninklijk Museum Schone Kunst in Antwerpen... Over de Vlaamse barok, de uh, Vlaamse primitieven en de Vlaamse expressionisten. Gewoon een prachtige, aantrekkelijke tentoonstellingen ja, ja. dus. Pak uit, ja, zeker weten. Maar tegelijkertijd zijn we ook. En hoe met... verbindt u het museum met de regio? Ik bedoel, want daar ligt het ook. Met de regio. Ja, dat is een heel Luidelijk. belangrijke. We zijn, uh, we, we zijn heel sterk aan het kijken naar de kwaliteiten die het museum vanuit het verleden heeft gehad. En waarom hebben al die mensen daar aan, uh, aan bijgedragen? En uh, dan zie je dat er in het verleden aantrekkelijke uh, festivals bijvoorbeeld werden georganiseerd. Herstory, dat gaan we nu weer opnieuw Wat? organiseren. U schrijft Twente met een H, hè? Ja, Twente dat, met dat een Dat wel heel ouderwets. Ja, ja, maar heeft ja. dat een bedoeling? Ja, we zijn een beetje ouderwets en verder vooral heel erg op de toekomst gericht. Maar er zijn een paar dingen die, die we koesteren. En dat is onder andere dat Twente. Want dat geeft toch een beetje aan de tijd waarin we zijn ontstaan. Dat verleden. En dat willen we niet uh, weggooien. Uh, ja, nou even de kei. De kei, ja. De kei. We hebben uh, zo'n 80, 90 jaar geleden... Uh, 80, 90 jaar geleden, waren er een aantal uh, mensen. En die zeiden van ja. Ter gelegenheid van de stichting van dit museum. Moeten we die enorme zwerfkei. 29 ton was die. Vanuit Lonneker. Uh, via een speciaal spoorbaantje aangelegd om die kei daar te krijgen. Naar het museum krijgen. En daar hebben een heleboel mensen hebben daaraan bijgedragen. Uh, van textielfabrikanten tot uh, uh, dames die niet al te sterk. Uh, ruim bij kast zaten. Maar toch één gulden bijdroegen. Om die kei daar te krijgen. Die heeft dat 80 jaar gelegen. Toen moest hij om eh, ja, bepaalde redenen moest hij weg. Die willen we nu weer terug voor het museum plaatsen. Ja. Uh, mevrouw Bonenkamp, daarmee, uh, het museum heeft dus in feite al geld gegenereerd... zonder dat de politiek daar überhaupt aan te pas kwam. Is dat voor u ook een optie? Krijgt u van anderen ook geld? Of wil u dat graag hebben voor het Filmfonds? Nou, voor Het Filmfonds krijgt behalve van, uh, van het Rijk... ook een bijdrage uh, van de bioscopen en Dat Dus een deel van... De opbrengsten uit de kaartverkoop van de bioscopen ja. wordt ook aan het fonds gegeven voor nieuwe filmproducties. Maar dat, dat zijn ook mensen die er belang bij hebben, organisaties. Maar komt het ook, er is tegenwoordig het beroemde crowdfunding, hè? dat je gewoon geld ophaalt bij, bij particulieren? Maar dat gebeurt heel erg ja. veel. Wij, uh, het filmfonds heeft maar een, een, een relatief beperkt uh, aandeel in de hele filmfinanciering. Hmm. Dus zeg maar, uh, uiteindelijk gaat het gemiddeld om ongeveer 30 procent. Dus die 70% van de moet rest van de, worden, moet ja. al gevonden worden. En dat gaat uh, enerzijds via marktpartijen als filmdistributeurs... en interna internationale sales agents die de ja. films verkopen of privaat investeren. Dus dat, dat gebeurt al in, in hele grote mate. Ja. En daar wordt dus nu nog veel meer werk van gemaakt. Ja, want bij u, meneer Olling, toevallig stond een recente bericht in de kant... crowdfunding neemt hoge vlucht in 2013. Ik geloof dat 13 miljoen in de eerste zes maanden van dit jaar al is opgehaald... in vergelijk 14 miljoen over een heel 2012. Dus mensen zijn blijkbaar bereid geld te geven. Ja, ik denk dat dat een van de goede punten is van deze tijd. Dat uh, in ieder geval culturele instellingen ook uh, weer uh, andere kanten opkijken. We zijn wel een beetje erg gewend geweest om alleen maar de kant van Den Haag op te ja. kijken. Of wat onze gemeentelijke of provinciale overheid... En um, we zijn nu heel erg aan het kijken van, ja, maar van wie is die cultuur nou eigenlijk? En dat is van de mensen zelf. En um, als wij producten weten te maken die de mensen zelf interessant vinden... en die men wil, dan blijkt ook gewoon dat men uh, bereid is om daaraan bij te dragen. En dat noem je crowdfunding... Maar um, als ik 80 vrijwilligers heb... en die besteden allemaal eens in de twee weken een halve dag in het museum... Ja. dan is dat eigenlijk is ook zo heel veel geld. Het is ook Nee, ja. dat, dat begrijp ik wel. Maar het Rijk zei, ja, we gaan op uw museum bezuinigen. Laat de regio het maar opknappen, ook misschien wel de, de provincie... of de lokale overheid, Enschede in dit geval. Trekken die de portemonnee? Um, nou, ten eerste, ze doen inderdaad mee. Uh, zo direct als dat u het nu zegt, uh, heeft het Rijk het overigens niet gezegd. Want uh, veruit de grootste bijdrage aan overheidssubsidie... komt nog steeds vanuit het Rijk. Maar ik vind het ongelooflijk belangrijk dat provincie en gemeente nu ook zien... dat uh, Rijksmuseum Twente, hè, we zijn een Rijksmuseum en Twent, regionaal en landelijk... dat zij daarvan ook nu zeggen van ja, wij vinden dit ook belangrijk... Mevrouw Bonenkamp, zou er überhaupt een grensoverschrijdende samenwerking... kunnen plaatsvinden tussen uw filmfonds en, en bijvoorbeeld dit Rijksmuseum te Twente? Dat, of een museum? Een museum, dat denk ik zeker. Ja, ja, in welke optie? Uh, um, nou, er zijn eigenlijk al veel filmmakers, maar ook beeldende kunstenaars... die zich op dat grensgebied van beeldende kunst en film bewegen. Uh, ik noem iemand als Arnoud Mik, uh, uh, die videoinstallaties maakt. Hij had onlangs een hele grote expositie in, in het uh, stedelijk... Uh, en daar uh, zijn wij partner in, maar daar is bijvoorbeeld en Fonds ook partner in. Dus er zijn, die samenwerkingen zijn mogelijk. En daar hebben we dus ook met het stedelijk in samengewerkt. En zo zijn er veel meer makers die zich op die grensgebieden uh, uh, manifesteren. En dat maakt ook de hele digitalisering, maakt dit ja. allemaal mogelijk. Dus dat is alleen maar heel erg... Leuk, dat ja. die dwarsverbanden ontstaan. Ik zie me een Odding knikken. Ja, ja. ja, Je ziet gewoon dat de, de, de, de grenzen tussen de verschillende disciplines... wel aan het vervagen zijn. We hebben nu een mooie tentoonstelling van Bart Hess. En dat is ook zo iemand. Is die nou kunstenaar? Is die filmmaker? Is die vormgever? Um, hij maakt prachtige werken. En het, het zijn beelden die door veel mensen worden herkend. Uh, zonder dat we nu precies uh, kunnen zeggen van... ja, het is uh, film of het is uh, vormgeving of beeldende kunst. Ja, maar bij de film... Uh, ik, ik, ik kan films ook downloaden als ik wil... Ik pik zo wat van internet. en uh, Is ja. daar nog een, een taak weggelegd voor u of voor de politiek? Dat daar een rem op komt of dat daarvoor betaald wordt? Je ziet nou, nu... dat, dat laatste met name natuurlijk. Want het is prima als er veel gedownload wordt. Maar het, het moet uiteindelijk natuurlijk inkomsten ja. genereren. Want van die inkomsten worden de films... Betaald, en kun je uiteindelijk weer nieuwe films gaan produceren. Dus daar zit zeker, mm. uh, zou zeker ook een, een, een weg liggen uh, voor de politiek... om te zorgen dat legale exploitatie in Nederland echt de norm wordt. Aan de andere kant moet de sector zelf zorgen... dat er een zo breed mogelijk uh, en actueel mogelijk aanbod... technisch goed uh, bekeken kan worden... Ja. zodat ook alles beschikbaar is om legaal te kunnen bekijken. Uh, maar dat je aan de andere kant ook zorgt dat er een rem komt... op alles wat je op dit moment nog gaat zijn van niks... Ja. via die illegale sites kunt uh, bekijken. Maar je merkt nu ook dat, uh, dat gebeurt al vaker bij kabelmaatschappijen, maar nu ook RTL stapt in uh, bijvoorbeeld video on demand hè, film on demand, is dat nog een. Uh, dat is een ontzettend belangrijke attack, ontwikkeling ja. en, heel, en heel goed. Dat is bijvoorbeeld een, een van die ontwikkelingen die je ook echt in de sector ziet. Uh, uh, dat, dat RTL dit initiatief neemt om op die manier hun exploitatie te vergroten... Ja. meer films te gaan aanbieden. En eerder maakten zij ook al bekend dat ze ook uh, actiever worden... in filmproductie zelf. Dus zij gebruiken ook delen van, van de winsten die ze maken... om weer nieuwe filmproducties van de grond te trekken. Ja. Dus dat is precies de combinatie waar je naartoe moet. Aan de ene kant zorgen dat je meer inkomsten uit de exploitatie krijgt... en daarmee ook mede zorgen dat er nieuwe films gemaakt kunnen worden. En, en meneer Orling, als we zoeken naar nieuwe ideeën voor Nederland... wat zou uw idee zijn... Nieuw idee voor Nederland. Um... Wat, wat, wat ik het belangrijkste vind is dat, um, dat, dat musea in uh, Nederland... want laat ik daar dan even over hebben... dat die voortdurend op zoek gaan naar hun natuurlijke achterban. Voor wie zijn ze aan het werk? Uh, er is, te lang is er gezegd van ja, maar wij werken al wel uh, op vraag. Wij werken al wat de mensen willen. Komt en, dat ook omdat dat die subsidiestroom jaar in jaar uit gewoon op gang bleef? Ik denk ja. dat daar, laten we er ook eerlijk in zijn... Er heeft, daar is wel een soort van luiheid is daar ook door uh, ontstaan. En uh, wat dat betreft is er voor de sector als geheel... Is is wel een beetje een week op kool geweest. En je ziet nu ook dat uh, de uh, culturele instellingen... die het overleefd hebben, want laten we dat niet vergeten... dat er ook een aantal echt zijn gesneuveld, wat, erg, uh, wat natuurlijk vreselijk was. Maar dat die instellingen, die hebben overleefd... dat die ook echt nieuwe uh, wegen aan het bewandelen zijn... en nieuwe uh, uh, verbanden aan, aan het gaan zijn... met uh, ja, de mensen voor wie ze het nou eigenlijk allemaal ja. doen. En als u naar de toekomst kijkt, uh, mevrouw Bonenkamp, hoe, uh, hoe ziet u die... Nou, dan, dan, dan hoop ik dat we erin slagen om dat cultuurbeleid... wat er nu al voor veel mist te verbreden... echt naar dat economische en financiële beleid. Dat we ervoor kunnen zorgen dat Nederland echt een aantrekkelijk land wordt... om internationale producties naartoe te trekken. Ja, dat, dat moeten we echt willen, vindt u? Dat moeten we ja? echt willen, want daarmee kun je zorgen... dat die audiovisuele infrastructuur veel sterker wordt, kan innoveren... en gewoon een belangrijke rol kan spelen in de internationale audiovisuele sector. Niet alleen voor film, maar ook voor televisie. En daarmee creëer je die bedrijf bedrijvigheid en werkgelegenheid, kun je talenten ontwikkelen... en daarmee bouw je een hele sterke sector... en kun je ook zorgen dat er een gevarieerd Nederlands aanbod... van ja, films mogelijk wat, blijft. Wat, maar, maar Kunt u nog eens uitleggen in een paar zinnen... waarom u het zo belangrijk vindt dat die sector sterk en weerbaar blijft? Um, als, als je de sect Ik zal het andersom vertellen. Als de sector uh, heel beperkt wordt... dus als hier nog maar een heel ja. beperkt aantal films wordt gemaakt... dan kunnen een heel groot deel van de mensen hier gewoon geen werk meer vinden. Nee. Dat zie je nu al. Die gaan aan het werk in het buitenland. Nee, maar ook voor de uitschaling van het land. Hoe belangrijk is het dat wij zo'n sector hebben? Uitermate ja? belangrijk. Uh, door die hele digitalisering, die vlucht die de hele audiovisuele sector neemt... en hoeveel uh, mensen zeg maar, via beeldtaal met elkaar communiceren... en via beeldtaal dingen leren... Uh, staat, dat, staat dat hele uh, uh, zeg maar film en, uh, en audiovisueel? zit gewoon midden in de samenleving. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je daar ook de grootste kwaliteit in kunt leveren. En dat moet je ook willen. En het is natuurlijk ook een ambitie om de uh, met, voor de politiek om uh, uh, met Nederland de creatieve. Sector, zeg maar als topsector in 2020 te ontwikkelen en dan maakt de audiovisuele sector er een deel van uit. Hebben wij een minister op OCMW, mevrouw maken die daar gevoelig voor is? Hebt u die uh, voelsprieten daar al eens uh, uitgesteld? Ze heeft een ja? heel sterk gevoel ja? voor cultuur en hecht er ja. grote waarde aan. En houdt ze van musea, denkt u, ja, meneer Olding? Ja. Ik heb haar op bezoek gehad in uh, Twente. Ze was uh, heel uh, geïnteresseerd en uh, ze stelde ook echt uh, de juiste ja. vragen. Waarbij uh, het ook heel erg duidelijk was dat ze het heel belangrijk vindt... dat musea heel veel aan educatie doen... en zich uh, ja, op hele inhoudelijke manier aan het ontwikkelen zijn. En uh, ondernemerschap is een heel belangrijk iets... maar dat komt uh, door betere inhoudelijke programmering. Uh, dat is de beste ja. weg naar ondernemerschap. En, en wanneer bent u echt gelukkig, mevrouw Bonenkamp? Wanneer zegt u nou, nu hebben we de finish wel gehaald? Als we hier een heel sterk en gevarieerd ja. filmaanbod hebben... en ook internationaal ons weten te onderscheiden... en erkend worden als een sterk filmland. En voor u, meneer Olding? Ja, een cliché bijna. Maar je moet er iedere keer weer opnieuw moet je die finish gaan, gaan halen. Want op het moment dat je een tentoonstelling hebt gehad... en die is een succes geweest of een festival hebt georganiseerd... dan ben je al lang weer bezig met de volgende. Hoe, hoe ver plant u vooruit nu? Wij zijn nu op dit moment drie, vier jaar vooruit aan het plannen. Zoveel? Ja. Ja. Geld zelden eigenlijk voor, u voor ook, ons, he? want de films die je nu ontwikkelt... komen over vijf, zes jaar in de bioscoop. Ja. Ik wens u sterkte en, uh, en vooral veel, uh, veel plezier bij het uh, werken aan de cultuur... waar u voor staat, u voor het Filmfonds, u voor het Rijksmuseum Twente... mevrouw Bonenkamp, meneer Odding. Dat waren de Twee Dingen van uh, Max. Kunt het naluisteren, terugluisteren, tweedingen.nl. Morgen andere ideeën voor Nederland over duurzaamheid... mensen die al hun energie stoppen in groen denken... Langs de lijn wacht Robert Mede. Zometeen zult u een PSV. Ja, en u. Dit is Radio 1. half negen, Jurist Stebenitski. In Cleveland is de woning gesloopt van de man die jarenlang drie vrouwen vasthield. De sloop werd ingezet door een familielid van een van de slachtoffers. De dader, de Amerikaan Ariel Castro, kreeg vorige week levenslang. Rusland vindt het jammer dat de Amerikaanse president Obama een ontmoeting met president Poetin heeft afgezegd. Die zouden elkaar volgende maand in Moskou spreken. Maar Obama is boos dat Rusland de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden onderdak heeft gegeven. Een agent die begin dit jaar in het Gelderse Duiven een automobilist in zijn rug schoot, wordt vervolgd. Uit onderzoek van de Rijksrecherche blijkt dat de agent onrechtmatig geweld heeft gebruikt. De automobilist raakte licht gewond bij de schietpartij. En het schip van de tv-show The Love Boat wordt gesloopt. Het 171 meter lange schip kon niet meer worden gerenoveerd... en is naar een sloopplaats in Turkije gebracht. De boot was in de jaren 70 het toneel van de Amerikaanse serie... die wereldwijd door miljoenen mensen werd bekeken... en cruisevakanties populair maakte. En dat zijn de hoofdpunten. Met Robert Meder. De paai als vanaf, dat schiet er die kan er dan niet in! Nou zijn al die kansen die uitgespeeld zijn net niet doeltreffend geweest. En nou besluit hij eens een keer van 30 meter te schieten. Terwijl nu de avond over de rechterkant komt, Daar is Locadia 2-0. De paas is perfect! En uh, die komt van Brunette rechtsback die maar doorloopt en doorloopt en doorloopt. En de bal bijna achterloos aflevert bij Locadia. Die al even achterloos. want zo is hij. De voeten achter achteren zetten en boep! 2-0. Goedenavond. Dat was het ene been. Vanavond moet het andere been erbij voor de play-off van de Champions League. PSV tegen Zulte. Zulte PSV, zult u begrijpen. De aftrap is straks om kwart voor negen. We zijn er natuurlijk live bij. De hele wedstrijd gaan we volgen. De verslaggevers zijn Andy Houtkamp en Bas Stigler Vond Groenendijk... hier als specialist aanwezig om de woel te analyseren. Maar eerst even naar het stadion, want heren, wij willen graag de opstelling. Ja, Goedenavond vanuit de constant van de stokstadion, de thuishaven van... Deze wedstrijd wordt gespeeld, omdat dat nou eenmaal niet mag in de thuishaven van Zulten zelf. Die is Europees afgekeurd. En PSV gaat vanavond hier optreden met dezelfde elf als waarmee het acht dagen geleden in Eindhoven Zultenwagen ondersteboven kukelde. En dus eigenlijk met veel meer dan 2-0 had moeten winnen, maar dat niet deed. En daarom is het vanavond nog een beetje spannend. En voor toevallig denk ik, wat waren die elf toen ook weer? Want ik weet het eigenlijk niet meer. Dan vertel ik die gewoon nog een keer zoet in het doel. Een achterhoede met vanaf de rechterkant Brunet, Bruma, Rekiek, Willems. Driemans middenveld, Wijnaldum Schaars, Maher. Waarbij Schaars dan in de punt maar achteren speelt. En de we met eh, Bakali of Bakali of Bakali of Bakali. Want er zijn meerdere mogelijkheden. Hij wil zelf graag Bakali. Dus wij zullen het de hele avond wel even verkeerd zeggen. Maar Tafs in de spits en de paai aan de linkerkant. En dan uh, had ik verwacht dat we Zulte ook even zouden horen. En die, of... Ja, is goed, joh. Ja, nee, je, je, en die, van, die nu de toch bent. He? Ja, Zulte graag. Ja, ja nee, ik denk dat, natuurlijk, ja. die is naar Waardigum gereden. Maar uh, ook uh, ik in Brussel. Ja, Zulte Waardigum speelt aanvallend, hoor. Met uh, Junior Malandat is een nieuwe speler. heeft meteen al voor het opschudding gezorgd. Want uh, Skoulason... De IJslander stond niet in de basis afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Kortrijk. En uh, daar was hij heel boos over, want hij had uh, van Frankie Dury te horen gekregen. En Dury is de trainer, dat hij gewoon zou spelen, maar Malanda gehuurd... Uh, werd in de basis gezet. Nou, dat is uitgepraat en alles. Maar toch, ze wonnen dan wel met 1-0. Overigens, doelpunt van Schulasson van Kortrijk. Uh, drie nieuwe spelers in vergelijking tot vorige week. Malanda dus. Ibrahima Conte. Dat is een hele snelle rechtsbuiten. Die hebben we vorige week zien invallen. Gevaarlijk mannetje. En Bruno Godot. Dat is uh, de vervanger van uh, Boom. Het vriendje van Bakali of Bakali of Bakali of Bakali. Uh, ja, dat wordt de hele avond zo. Dat kan ik alvast... vast. Uh... Bordeaux speelt dus uh, linksback. Ja, men denkt hier dat ze niet gaan winnen. En men denkt dat uh, PSV makkelijk doorgaat. Maar ik moet nog maar zien. Stel dat het 1-0 wordt heel snel voor Zultenwagen. Dan kan het zomaar heel anders lopen. Want het blijft een hele aardige ploeg. Ondanks het feit dat zij een budget hebben van ongeveer 8 miljoen. En PSV ongeveer 5 à 6 keer zoveel. Maar dat zegt in zo'n wedstrijd helemaal niets. Overigens, als PSV wint, dat is wel aardig. Omdat uh, Zenit en Lyon allebei door zijn naar de volgende ronde. En kan het zo zijn dat PSV dan moet loten tegen of AC Milan, of Zenit, of Arsenal, of Lyon, of Schalke. Ja. Een van die uh, ploegen is dan de tegenstander, dus dat wordt lekker. Maar eerst maar vanavond eventjes uh, zult de ware dankjewel Andy, of Andy, of Andy, of Andy. <laughs> Bij de wereldbekerwedstrijd de korte baan in Eindhoven... heeft Ranomi Kromowidjojo een nieuw wereldrecord geswommen op de 50 meter vrije slag. Met 23 seconden en 24 honderdste was ze 100 honderdste sneller dan het oude record. Dat was van Marleen Veldhuis. Kromowidjojo bevestigde daarmee de vorm die haar afgelopen zondag... op de laatste dag van de WK baan een wereldtitel opleverde. Nou, het houdt niet op hè. Zo was je al wereldkampioen... en dan nu een wereldrecord op de korte baan. Ja, klopt. Gelijk doorschakelen...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 Om hier even te knallen. En dat wereldrecord, daar had je ook echt je zin op gezet? Zeker weten. Nou, vanochtend dacht ik echt... nou ja, dat moet gewoon uh, kunnen. Ja, en dat moet je nog wel doen, maar dat is gebeurd gelukkig. Ja, mooi. Ranomicron weer Jojo in gesprek met Edwin Cornelissen. Het was het derde wereldrecord alweer van vandaag. Eerder de Hongaarse Hoesou het record op de 200 meter wisselslag. En Swan uh, chad Leclo een nieuw, het nieuwe toptijd op de 200 meter vlinderslag. Goed, um, Vons Groenendijk, welkom... Dank je. Goedemorgen. Goedemorgen. 2-0 overwinning op Telstar. Daar gaan we het helemaal niet over hebben vanavond. Um, we gaan het hebben over PSV tegen Zulten. Eerst maar even, wat verwacht jij van, van vanavond? Wat voor wedstrijd uh, verwacht je? Ja, het is een hele, kan een hele rare wedstrijd worden ook. Omdat uh, ja, het rommelt natuurlijk hè, bij Zulten. Dat weet iedereen. Dat het sinds die nederlaag al twee weken of een week lang echt onrustig is. Eerst ja. over die aanvoerdersband. Uh, die IJslandse spits, uh, er is van alles aan de hand. Ja, rare ja. afspraak. Want de, de voorzitter had gezegd uh, dat de manager had hem weer opgedragen... om te zorgen dat hij IJslander kon spelen. Dus een heel raar verhaal, zelfs dat die corners moest nemen, geloof ik. Ja, goed, en als, als allerlei partijen zich ermee gaan bemoeien... dan weet je al dat dat helemaal niet goed zit. En, maar oké, okay, um, maar goed, het kan dus alle kanten opgaan daardoor. Hè. Als stel dat uh, Wagenkamp in één keer een doelpunt maakt vroeg in de wedstrijd... Ja, dat kan een hele rare wedstrijd worden. Mm -hmm. Maar het kan ook maar zo 0-4 worden, want PSV is, is in goede doen. En uh, ja, heeft ook een ploeg die, denk ik, uh, ook zeker in uitwedstrijden... met veel snelheid, ja, kunnen, zij, uh, kunnen zij makkelijk scoren. Ja. En een jonge ploeg ook vooral. Een lekkere, jonge, frisse ploeg. En uh, we hebben er allemaal van genoten vorige week hè, in de thuiswedstrijd. Maar ook opvallend was te zien hoe het ook uh, behoorlijk uh, ja, in elkaar stortte... het laatste kwartier twintig minuten bij, uh, bij Adel. Bij ADO, ja. Dat baat je een beetje zorgen, begrijp ik. Nou, als een ploeg er vol de druk op zet... dan zie je meteen ook wel dat, dat uh, al die jeugd... dat dat ook wel meteen ook weer kwetsbaar kan zijn... op momenten dat een ploeg uh, vol aanvalt. En, en dat gebeurde wel in de laatste kwartier bij Den Haag. En uh, ja, daar zijn ze nog bijna uh, aan, aan bezweken. Je hebt net uh, de opstelling gehoord, uh, Brennet... Ja, dus, dat, uh, op, opmerkelijk? Nou, nee, niet ik, ik verbaas mij niet. Ik vond uh, deze jongen uitstekend spelen vorige week. En ik heb die nieuwe rechtsback Arias gezien bij Ado. Dat viel me niet mee. Je moet zo'n jongen ook nog even de tijd geven. Maar ik, ik vond het zeker geen betere rechtsback als Brunet. En uh, ja, daar kan hij wel eens in de concurrentiestrijd zijn handen vol aan krijgen. Want al moet je die jongen nog wel uh, ja, misschien pas later even beoordelen. Hij mm. is er net. Maar Brunet maakt op mij een prima indruk. Laten we even naar uh, Philip Cocu gaan luisteren. De coach van PSV in Brussel dus. En uh, daar was niet uh, erg vol uh, op het moment dat we uh, Philip Cocu spraken zojuist. En daar moest ook Cocu zelf dan wel even aan winnen. Ja, je verwacht met zo'n wedstrijd eigenlijk uh, ja, vol stadion. Een uh, goede atmosfeer, maar ja, het is vrij leeg. Dat is zonde. Je kiest voor Matas en niet voor Locadia. Altijd interessant om te weten waarom vandaag weer eens Matas. Nou, ik ben heel tevreden over de eerste wedstrijd geweest, hoe we gespeeld hebben. En uh, ja, daar willen we eigenlijk vandaag weer mee starten. Ik hoor altijd dat trainers zeggen, je moet een vast basisteam hebben. Begrijp ik van jou dat jij best wel vaak wil roleren met die spitsen? Soms kun je best wel eens uh, roleren of uh, voor een ander kiezen. Uh, voor een bepaalde positie, bepaalde wedstrijd, bepaalde tegenstander. In grote lijnen moet je wel denk ik, aan een vast team werken. Maar uh, zo nu en dan kunnen we best eens een keer uh, wisselen. Je praat de hele tijd over die eerste fase. Dan kun je het doodmaken. Het eerste kwartier, doelpunt, ben je klaar. Kan ook andersom werken. Is die eerste fase in deze wedstrijd belangrijk, vind jij? En benadruk jij die naar je spelers? Ja, zeker. Het is heel belangrijk om goed aan de wedstrijd te beginnen. Kijk, zij zullen er alles aan doen om goed te starten. Hè. ons onder druk te zetten. En uh, als je er dan goed uit kan komen. En, en zelfs ook zouden we een uh, vroege goal kunnen maken. Ja, dat zou, uh, zouden we natuurlijk in de zetel zitten. Waarchem dus. kan beter dan wat we vorige week hebben gezien, toch? Dat... Ja, absoluut. Daarom heb ik ook gezegd. Het dus, is, is nog niet klaar. Het is gewoon een goede uitgangspositie. Die wedstrijd is geweest. En we zullen het vandaag weer moeten laten zien. Philip Koku tegen uh, Joep Schreuder. Uh, de mannen in het stadion zijn er inmiddels ook weer bijgekomen. Uh, ik gooi even in de groep. Uh, de beginfase is heel erg belangrijk. Bas, wat is jouw mening? Nee, helemaal waar. Want als je het lang op 0-0 houdt, dan denk ik dat ze bij Zulte het wel een keer gaan verliezen. Uh, omgekeerd is het zeker waar, als PSV doet snel een goal, maakt dus de wedstrijd helemaal op slot en klaar. Uh, dus het, het begint goed doorkomen lijkt me wel van levensbelang. Vond? Ja, uh, Fons? Nee, dat klopt. En CoQ geeft het ook aan. En we hebben eigenlijk allemaal dezelfde mening daarover. Dus uh, ja, laat het zomaar uh, beginnen. Ja, um, verwachten jullie, uh, misschien Andy, uh, verwacht je dat het uh, een andere wedstrijd wordt dan uh, de wedstrijd van vorige week? Ik verwacht het niet. Uh, ook al uh, omdat het publiek hier 50-50 zeg maar is: uh, de helft staat achter PSV en de andere helft uh, achter Zulte Waregem. Want er zitten maar 6, 7, misschien 8.000 mensen in het stadion. Maar ik denk wat ook heel belangrijk is: uh, en dat verwacht ik eigenlijk, dat PSV sowieso een doelpunt gaat maken vanavond. En dan uh, moet Zulte er gewoon een stuk of vier maken minimaal. En dan uh, wordt het wel heel lastig uh, voor de Belgen. Ik, dat verwacht ik echt. En als je kijkt naar het spel van vorige week, toen had het al 7-8-0 kunnen zijn en misschien wel moeten zijn. Want als je vier keer de lat in de paal raakt, dan, uh, dan doe je het goed. En ik uh, kan me niet voorstellen dat PSV niet scoort uh, vanavond. Dus uh, ja, dit, dit moet toch eigenlijk kattenbakje worden. Volgens eh, jij bent gewend om met jonge gastjes te werken, om even zo te zeggen. Uh, jongens die, die misschien de ervaring missen... die ze misschien op sommige momenten in zo'n wedstrijd wel nodig hebben. Als, stel nou waardig, gemaakt uh, 1-0. En PSV ja. komt onder druk te staan. Kan dat dan een rol van betekenis uh, gaan ja, spelen? Ja, zeker. Want uh, zij missen toch de ervaring. Hoe dan ook. Hè? Om dan net even rustig te blijven in zo'n wedstrijd. Ze hebben, ze hebben schaars. Hè? Maar dan heb je het qua ervaring al... Uh, al bijna maar gehad. Maar, hij, misschien, of is ja, maar hij is ook nog erg jong. En Prima, maar, ja. ja, dat zijn allemaal jonge jongens... die weliswaar al uh, een jaar of twee jaar op niveau spelen. Maar zeker in Europa... dit gaat dan ook nog eventjes om de volgende ronde... weer van die, eh, voorronde dan de laatste ronde Champions League. Maar ik, uh, ja, ik, heb, ik ben wel van mening dat dat laatste kwartier... twintig minuten, de ADO... daaraan kon je zien hoe belangrijk het dan is. Hè? Want die wedstrijd hadden ze ook eenvoudig uit moeten spelen. Ze kregen toen die tegengoal. Ja, en voor hetzelfde geld. want Bruma maaide nog een keer over de bal heen. Had het zomaar 3-3 geworden nog. Ja. Uh, Bas, jij hebt uh, ook de, de reservespelers, heb, je, uh, heb ik begrepen, voor je op een papiertje staan. En daar zit eventueel wel de nodige ervaring, mocht het nodig zijn, toch? Bij PSV bedoel je? Bij PSV, ja. Nou ja, dat valt ook allemaal te zien, want uh, Marcelo en Toyvonen die lopen al een tijdje mee. Maar voor de rest ook niet, hoor. Want dan heb je Arias, ja, iets ouder al trouwens, maar uh, Locadia... Uh, Jozef zoon en hieljemar. Mm. Dus het is niet zo dat daar nu uh, veel een schat aan ervaring op zit, nee, nee, nou ja, goed, ja, ik bedoelde eigenlijk een beetje Tooifoonen. Dat is dan de meeste ervaring. Ja, nee, uh, ja, dat klopt. Ja. Ja. Kijk, als je als de nood aan de man komt, dan kun je die nog als extra verdediger erbij zetten in de schoolfase. Maar, maar ik denk uh, dat Toifone al met zo'n hoog onder een club is. Dat denk ik ook. Mm, mm. Ja. Ja. Als ik hem uh, zo afgelopen zaterdag tegen Jongens, We kunnen er lang de... of kort over praten. PSV, het kwaliteitsverschil acht dagen tuurlijk. geleden was zo groot. Ja. Dat ik me echt, het kost me heel veel moeite om me alleen op. Voor te stellen dat het vanavond nog heel spannend gaat worden. En ik ben het helemaal met Alval Eens. Want je, je weet ook niet hoe het gaat. Want als na kwartier 1-0 staat, wat, wat gebeurt er dan? En je, je had het echt acht dagen geleden al kunnen afmaken. Maar ik denk dat dit PSV toch merkwaardig genoeg, jong, maar slim verstandig en rustig genoeg is om dit uh, tot een goed einde te brengen. Okay, wat misschien ook niet echt helpt als ik dat nog mag zeggen. Het stadion is echt van kwart vol. Want ja, Brussel dat is een uurtje rijden vanaf in en ruim. Uh, daar mogen ze dus niet spelen omdat dat stadion is afgekeurd. Uh, dus ja, ja, heel veel mensen hebben de moeite niet genomen. Bovendien. Ze hebben er die... alles aan gedaan. Hè? 35 bussen gratis. Ja. Mensen mochten gratis hier naartoe. En ze komen niet. Nee, ja, wij. <laughs> ja, wij zijn klaar, ja, niet eens met de bus. met de geld, de geld Ja, we moeten bezuinigen. We hebben eerst naar Wagen gereden. Toen gratis met de bus. toen ook toch vanavond terug om onze auto weer op te houden. Goed. Uh, goed. Uh, mag ik jou verleiden tot een uh, ruststand? Ja, nou, ik wil één ding nog zeggen. Ja, daaruit blijkt natuurlijk ook wel hoe klein zo'n clubje is. En was het misschien een toevalstreffer dat ze vorig jaar tot het einde hebben meegedaan op kampioenschap. Maar hmm. ja, ik hou het dan toch uh, op, uh, laten we zeggen, uh, hopelijk 0-1. Want dat zou heel goed zijn voor het Nederlands voetbal. Maar ja, misschien, ik denk 1-1. Oké, okay. ik uh, heb hem opgeschreven. Goed, het is dus kwart voor negen. We gaan uh, de wedstrijd natuurlijk uh, live volgen. Het nieuws van negen uur stellen we uit tot uh, de rust. De verslaggevers, u heeft ze al kunnen horen. En die Houtkamp en Bas Zichter. Veel plezier. Ik zit me ineens te bedenken of ik uh, mijn auto wel nou op slot heb gedaan. Maar ja, kun je niet even checken nu daar. Oké, okay, uh, genoeg flauwkeel Voetballen in een uh, stadion dat dus maar voor een kwart gevuld is. Het Constant van de Stokstadion in Brussel. Waar PSV 13 jaar geleden een keer speelde. En toen in de Champions League groepsfase met 1-0 van Anderlecht verloor. Dat was een totaal andere tijd. Koller, Radzinski, onder wat te noemen bij Anderlecht en bij PSV. Toen met Van Bommel en Vogel en Kesman en Brugging. Mooie tijden, maar nu de terugkeer van PSV. Voor een wedstrijd die er uh, behoorlijk toe gaat doen, namelijk de rand van de Champions League. Maar als PSV deze ronde overleeft, dus sowieso ook de Europa League groepfase veilig gesteld. Het fluitje is, dat is dan het voordeel van een halfleg stadion, duidelijk hoorbaar. Zulten heeft afgetrapt en de wedstrijd in gang gezet. Eerst komt het kom wel wordt gewonnen door PSV, door Bruma. En dus uh, kan PSV even in balbezit komen. Bal is nog steeds in de lucht. En dan uh, ziet dat het Zwaaier, een Duitser... Dat het allemaal nog correct gaat. Maar wel balbezit voor Het Meteen de ingreep van Bruma. En nu ging het niet correct. Dus een vrije trap voor Zulte. Dat dus de aanval gaat kiezen. Ja, ze zullen ook wel moeten. Met een 2-0 achterstand naar die eerste wedstrijd. Doelpunten van Depay en van Locadia. Het duurde heel lang voordat er gescoord werd. Maar toch, het was volkomen dik verdiend. Met vier ook nog bal tegen paal en lat. Balbezit voor Zultenwagen. Achterin wordt de bal een beetje rondgespeeld. Het zijn de kleine dingen die je doet. Mooi moment waarbij Depay zo even heel. Heel bewust te hard doorloopt op de Fouw, de aanvoerder van de tegenstander. Even tikkie uitdelen. De Fouw reageert zelfs wat boos met al zijn ervaring. Scheidsrechter komt nog even naar de paai. en zegt: Kan het wat rustiger, meneer? Binnen de minuut. Maar dat zijn dingen die mij eigenlijk wel bevallen. Want daarmee geef je aan dat je scherp bent. En ook gemeen als het moet. Sculas zonder weg voor zulte Makkelijk van de bal gezet door de PSV-verdediging. Het uitverdedigen, waarbij de hulp nu zelfs van bij Naldem komt, verloopt vlekkeloos. En dan kan er een aanval uit ontstaan als de bal naar Maher gaat, die hem schitterend meeneemt. Aan de linkerkant de paai aanspeelbaar. En de paai krijgt hem ook van Maher. Verwacht veel van Maher vanavond. De eerste twee wedstrijden voor PSV. Niet verlopen voor hem eh, zoals het hoort. En nu een uh, overtreding van uh, Ibrahima. Uh, Conte op Willems. En dus is de vrije trap genomen. Maar die werd lekker doorgespeeld door Wijnaldum. Ja, her, Eerste twee wedstrijden vorige week dinsdag tegen Zulte Ook niet in vorm. Echt in vorm. En afgelopen zaterdag tegen aden Den Haag ook niet veel van gezien. Ik verwacht dat hij vanavond echt gebrand is op een, op een goede wedstrijd. Dat zal hij altijd wel zijn. Maar nu uh, zal hij denken, ik ben er aan toe. Goed, balbezit voor Willems, voor PSV. Aan de linkerkant van het veld. Draait rood voor de middenlijn even terug. Levert de bal dan in bij Schaars. Die kijkt voorin. Nee, breed. Nee, dan maar terug. En terug betekent in dit geval Rekiek. Die zo'n aardige indruk maakte in de eerste duels van PSV. Goeie beweging van Depay. Twee man weg. Slim steekballetje. Maher weg. Komt hier in de eerste kant van PSV. Bal gaat terug naar Depay. Die maait er een beetje langs. Maar dan is er gefloten omdat er een overtreding is gemaakt op Maher. Goed gezien door de Duitse scheidsrechter Felix Zweier. Die uh, geen voordeel ziet en dan toch nog fluit naar de overtreding van de V. En daarmee doet de aanvoerder zijn ploeg op zijn zachtste zet geen plezier. Ik denk dat het niet de fout was trouwens, maar dat het uh, Colpaar of de Haan is geweest. centrale verdediger die de overtreding maakte. Wat doet het ertoe? De bal ligt uh, een beetje op de punt van het strafschopgebied. Net anderhalve meter daarbuiten, En dat kan al in de derde minuut van de wedstrijd bij een 0-0 stand... het eerste serieuze PSV gevaar gaan opleveren. Memphis Depay staat erbij. En Bakali staat erbij. En Depay die heeft een uh, bestschot. Ook met rechts in de benen. Dat weten we. Dat heeft uh, Bossut, de uitstekende keeper van Zulte waregem vorige week langs horen komen bij de eerste goal. Een vijfmansmuur... Wordt op afstand gezet. En Memphis Depay staat er klaar voor. Met het rechterbeen, de aanloop, het fluitje van de zwaaier. En dan uh, gaat de bal geschoten worden. En ik denk dat hij wel langs de muur gaat. Daar komt de vrije trap langs de muur, maar ook langs het doel. Want er zit geen effect in de bal, zoals hij heeft had gehoopt. Memphis Depay. En dus gaat de bal zeilt ver naast het doel van Sammy Bossut. Die vorige week dinsdag een hele drukke avond had. Echt moest werken voor zijn geld. En benieuwd of hij dat vanavond ook weer moet doen. Nog even na zitten tellen vanmiddag. Op basis van mijn eigen aantekeningen. Dan wel te verstaan van de vorige wedstrijd. Toen kreeg PSV negen echte hele kansen. En ook nog negen halve. Dat zijn, nou ja, dit is het moment. Uh, Zo'n vrij schot die dan naast gaat. Tegenstander drie halve kansjes, dat was het nu wel. Zult de evenweg. Vierde minuut van de wedstrijd. 0-0 stand. Maar geen controle over de bal bij Habibou. Dat is de man die echt in het centrum opduikt. Formeel hadden wij vernomen dat Leijen de andere spits zou zijn. Maar ik heb toch de indruk dat hij wat meer vanaf de linkerkant komt. En nu wel als ze de bal hebben en met veel mensen op de helft van PSV staan er wat bij kruipt. Hoewel Habibou nu weer aan de zijkant uitkomt om de ingooi aan te nemen. Dat doet hij overigens alle aardigst. Maar PSV zit met Rekiek tussen. Er komt toch nog een schuivertje. Van Habibou, omdat het uitverdedigen van PSV niet je dat is. Maar dat schuivertje, dat is de moeite van het opschrijven. Niet waar, want verdwijnt met een rolletje over de grond. Rustig in de handen van Jeroen Zoet. Rikik heeft gepaast. En dat is een mooi 1-2'tje. Uh, mooi doorgespeeld door De paai op uh, Willems. Willems, goed scoren het afgelopen weekend. En de schot van Ver. Mooi schot van uh, De paai, maar goede redding ook van Bos Zo'n lekkere, strakke schuiver. Zo'n halve meter boven de grond. Dat kan problemen opleveren, maar niet bij Sammy Bossus. Ook al omdat het schot van redelijke afstand was. Maar goed, eh, het is duidelijk. PSV wil ook eh, het doel opzoeken. En dat is terecht als je zo'n aanvallend leuke ploeg hebt als Filip Cocu heeft. Zult er wagen in de aanval vanaf de linkerkant, maar niet voor lang. Wel bezit voor PSV in de overname. Maar Tafs wil naar Bakali paas aan de rechterkant van het veld. Dat mislukt, omdat het eigenlijk allemaal een beetje te gehaast moet. Om er een soort counter van te maken. Dat levert balverlies op. Zo dus kan Hazard overnemen. Is het uitverlenen van Zultewagen bijzonder chaotisch? Moet de bal nu zelfs gered worden door centrale verdedigers? En teruggespeeld worden op een keeper die hem niet mag vangen? En dan onder druk van wat de bal maar een peer naar voren geeft. Die wordt dan verkeerd aangenomen, ook nog door de fouwen. Dan is hij toch weer voor PSV. Hoewel nu uh, Depay de bal niet goed in de richting van Schaars speelt. En dan is PSV hem ook weer kwijt. Maar de chaos die ontstaat eigenlijk in de opbouw van de Belgen. Die uh, ontstaat op het moment dat PSV eventjes druk zet. Dat geeft toch wel te denken. En dat uh, sterk mij in de conclusie die ik al trok. Dat PSV dit vanavond zonder enig probleem moet kunnen uitspelen. Hoewel, nu komt de weg. Vanaf de rechterkant. Mooie schijnbeweging. Willems weg. Strafschopgebied binnen. Nog een kwijt. Oei oei! Hij gaat erin! Nee! Want er wordt geschoten door Leijen. Maar op de doellijn staat er van PSV nog één die de bal, volgens mij zonder dat hij door heeft. Wat hij doet. Tegen zich aangespeeld krijgt. En dus ontsnapt PSV. Na zes minuten aan een achterstand met deze eerste echt grote kans voor Zulte Leijen mist. Het goede voorbereidende werk was van Conte. Ja, die Conte kon wel heel erg makkelijk langs en Willems en Rekiek gaan. Om de bal eigenlijk pan klaar te leggen voor uh, uh, Leijen. Die de bal dus op, de, op het doel schoot. En daar werd de bal door Baccali volgens mij van de doellijn gehaald. Maar de manier waarop Willems en Rekiek nogal makkelijk werden weggezet door Conte. Dat uh, baart zorgen. Dat mag niet gebeuren. Zeker niet voor een international als uh, Willems rikiek is nog jong, maar ook daar mag het niet bij gebeuren. Dus overigens, uh, uh, het was... overigens uh, Ja, Brunette die op de doellijn stond. En dat uh, levert dus uh, het eerste gevaar op voor zulte Wagen. En dat was groot gevaar. Na 6,5 minuten spelen staat het nog altijd 0-0. Nou, zit voor uh, Rekiek. Naar een paas naar Mataf. Die wordt besprongen, maar op een manier die blijkbaar naar het orde van de scheidsrechter mag door De Hanen. gaat de bal naar de zijkant. Conte heeft zich toch in ieder geval laten zien. Knappe 1-2 nu met Leijen. Komen ze dan toch los. Zulte. Dat zou PSV niet best uitkomen. Hazard biedt zich aan aan de linkerkant. er wordt van grote afstand door Habibou geschoten. Van een meter of 30 dat schot smoort in de verdediging op de voeten van Bruma en Schaars. Die er eigenlijk naast elkaar staan te kijken. En dan kan PSV uitbreken. Willem zult de bal meenemen langs Conte dat lukt niet omdat de slijding van de verdediger voorkomt dat uh, de bal meegenomen kan worden. En dan mag PSV terug van de middenlijn een ingooi gaan nemen. PSV is dus in ieder geval verwaarschuwd naar nou, dat moment van zo even. Dat uh, is misschien ook helemaal niet zo akelig. Dat je toch het gevoel hebt dat je wel degelijk bij de les moet blijven en wakker moet zijn. Terwijl Willems zoekt met een ingooi en uiteindelijk vindt hij de paai. De paai, bal via het hoofd uh, en de voet wilde hij hem bij schaars krijgen. Maar we hoorden al het verledige fluitje van de heer Zwaaier. En dat betekende dat er een overtreding was gemaakt. En Maher zegt nu tegen zijn uh, ploegenoot. in dit geval tegen Wijnaldum. Ga wat meer richting de rechterkant. Dan kan ik uh, wat zoeken. Maar er staan er nu maar twee van PSV eigenlijk voor de vrije trap van Maher. En dus moet het kort gaan. Dat gebeurt ook. Maar niet echt lekker kort. Want het balverlies uh, is weer voor PSV. En kan Zultenwaardig hem overnemen. Maar niet voor lang. Want Schaar zit ertussen naar de paai. De paai. Probeert ze vrij te spelen. Weer naar Schaars. Schaars naar Bakali En Bakali ja, krijgt een klein tikkie. Maar ruikt wel de bal kwijt aan Conte. Conte, handig spelertje. Langs man En dan via Schaars gaat de bal over de zijlijn. 8,5 minuut bijna gevoetbald. In, uh, ja, in Brussel. Bij Warigem. Tegen PSV 0-0. Nu gooit de vouw aan de rechterkant van het veld. Wie biedt zich aan? Conte wil wel. En uh, Habibu wil wel. Leijen komt uiteindelijk in de buurt van de bal. Maar ze krijgen hem eigenlijk geen van allen. Die komt dan uh, voor de voeten van Bruma. Bruma Paas. Dan heeft uh, Wijnaldum de bal gekregen. De aanvoerder van PSV aan de rechterkant. Komt nu ook hulp van Brenet. Bakali is mee. Brenet loopt zelf door. En uh, Nog verder en nog verder. Komt dan op een meter of 20 van de achterlijn. Wil dan om zijn tegenstander Godot. Zijn tegenstander het is de linksback van Zulte Waregem Die dus uh, gewijzigd is. Dat was de vorige wedstrijd verboden. Die door Bakali werkelijk helemaal dolgedraaid werd. En Godot mag het dan vanavond proberen. Hij doet dat in dit geval goed, want Brunet komt er niet met de ballen langs. Hij speelt hem zelf over de zijlijn zodat Zulten mag gaan gooien. Berrier en uh, Ndjaaie zijn er ook niet bij. in vergelijking tot vorige week. En uh, nu is er een uh, gele kaart. Is die voor. ja, die is voor Malanda. Junior Malanda, geboren in Brussel, tekende een, uh, een vijfjarig contract. Bij Wolfsburg wordt nu weer geleend van Wolfsburg. Stond overigens ook in de belangstelling al een paar jaar geleden. Bij zowel FC Twente als Ajax die naar deze eh, nogal geblokte verdedigende middenvelder kwamen kijken. Want daar waren ze allemaal wel van gecharmeerd. Maar hij koos dus voor Wolfsburg. En nu krijgt hij een gele kaart terug op het uh, oude nest. Want na een uh, hele korte omschrijving via Lille is Malanda dus uh, weer teruggekomen bij Wolfsburg, waar hij ook al eerder speelde. Balbezit is nu voor PSV, na die vrije trap. Maar dat is een hele lastige bal, als je 1,70 meter bent. En die bal is ongeveer 3 meter hoog over je heen. Bij de Pai dus. Inworp voor Waregem. Nog één dingetje over die Malanda. Dat is echt een beer van een kerel. Die jongen is 18. Maar die ziet eruit alsof hij uh, 26 is. En in de kracht van zijn leven. Dat is een... Sterke jongeman, balbezit voor zulte Waagum. Leijen aan de rechterkant van het veld kan de bal controleren, maar niet meegeven aan Hazard. Die had er wel op gehoopt Via Malanda, die sterke in gaat, houdt zulte er nog een ingooi aan over. En heel langzaam maar zeker heeft Zulte misschien wel ook ingegeven door die grote kans van een paar minuten geleden, Die dus door Brenet van der lijn werd gehaald bij nul stand na 10 minuten voor de duidelijkheid. Heel langzaam maar zeker kruipt Zulten wat vaker op de helft van PSV. Doet het dat bovendien heel brutaal met veel mensen. En ontbreekt daar toch ook niet zelden de bal? Want uh, Zulte wil wel en Zulte zal ook moeten natuurlijk. Een PSV wordt wat meer dan het misschien lief is. Teruggeduwd. tegelijkertijd, dat er weer gezegd, dat levert ook aan de andere kant wel wat kansen en wat mogelijkheden op als daar de ruimte schoten worden. Maar eerst moet Willems vanaf halverwege zijn eigen helft. Maar zorgen met een ingooien dat hij de eigen helft afkomt. Gooien naar De Paai, dat lukt. Doorkoppen van De Paai lukt maar half. Komt de bal terug voor de voeten van De Paai en is ineens tafs weg. En die staat dan buiten spel, Terwijl hij aan de linkerkant wel eventjes wegloopt bij De Hanen. Maar de grensrechter aan de overkant twijfelt niet en geeft een vrije schop. Dat doet dan de scheidsrechter uiteraard aan zulte Wagen. En die vrije trap gaat genomen worden door Karel Daanen. Een van de twee centrale verdedigers. En als ik dan in dat stadion kijk van die prachtige club. Want dat, dit hier straalt alles echt authentiek uit. En een echt mooie club. Anderlecht heb ik het dan over. Want in dat stadion spelen we... Dan zie ik toch uh, maar zo'n zes, zevenduizend mensen zitten. Dat is jammer. Maar ze proberen er een feestje van te maken. En dat probeert PSV ook. Nu helemaal als de paaiwerks. Maar wordt aangetikt door de vouw. Maar krijgt geen vrije trap mee. En dus kan er overgenomen worden. Anders was het echt gevaarlijk geworden voor en Nu kan er overgenomen worden. En heeft uh, Conte de bal. En draait weer weg bij Willems. Ja, die paas was van Habibu. Dat is echt dramatisch over de breedte het hele veld. En dan ook nog achter de mensen die je moet krijgen, waardoor je bijna een counter op je oren krijgt. Nu is Hazard weg voor Zulte een Goede bal naar Leijen. Leijen wordt op de rand van het stadsgebied tegen de vlakte geholpen. Er wordt niet gesloten. Conte gaat door en haalt er een hoekschop uit. Bij Zulte wil men een strafschop. of in ieder geval een vrije trap. Die komt er niet. Maar een hoekschop dus wel, nadat de aanval door was gegaan. Maar opnieuw blijkt dat PSV langzaam een heel klein tikkeltje in de verdrukking komt. Daar waren eigenlijk de eerste vier, vijf minuten. Geen veldje aan de lucht leek. Maar vanaf het moment dat de kans voor Leijen kwam. Toen heeft Zultewagen blijkbaar ingezien dat het wel wat meer naar voren kan en durft en wil. En is dus nu een hoekschop na 13 minuten voetballen. Hazard neemt de hoekschop zonder aanvoerdersman. Bal voor het doel. Goede bal en wordt wel gekopt door was het De Hane of Kolpaard. Een van de twee centrale verdedigers die mee naar voren was. En die bal wordt overgekopt over het doel van Jeroen Zoet. Maar hij mocht toch koppen. En uh, dat was het tweede redelijk gevaarlijke moment voor het doel van PSV. Niet zo gevaarlijk als die uh, eerste grote kans die van de lijn werd gehaald. 12,5, 13 minuten nu gespeeld in Brussel bij Zulte-Waregem tegen PSV. Stand 0-0. Balbezit voor Wijnaldum, de aanvoerder van PSV. Bal even terug naar Bruma. Bruma uh, naar uh, de as van het veld, naar Schaars. Schaars draait naar Rekiek. Rekiek, balletje naar voren. Naar de paai. De paai weer helemaal terug naar Bruma. Naar de rechterkant. En dan kan er van die kant worden opgebouwd. Maar Matas staat een meter of tien buiten spel. Die moet uh, wel wat terugkomen. Anders kun je geen diepe bal geven. Nu speelt Rikiek de bal in de voeten van Maher. Maher terug naar Rikiek. Ricky kijkt naar voren. Wie loopt er vrij? Schaars. Nu over de middenlijn. In de middencirkel naar Wijnaldum. Wijnaldum naar de rechterkant. Maar weinig meters opgeschoten. Integendeel. Bakali wordt helemaal teruggedrongen. Op eigen helft. En wordt er ook nog even door Godot ondersteboven gelopen. En dus een vrije trap voor PSV. Zo, dat doe je Godot. Of andersom. Maar dit was een flink duel. Waarbij de linksback zich even wilde laten gelden. Alsof hij ook in dit duel wilde laten zien wat De Pa in het begin van het duel deed. Hallo, hier ben ik. Dat is dan in ieder geval gelukt. Paul zit voor PSV, Rick Kiek ter van de